Drie uur. Dit is Radio 1. Deone de Graaf. Goedemiddag, het tweede uur van Radio Tour straks met de renners... die op de rustdag even op adem mogen komen. En We zijn er na het NOS Journaal met Ewout de Jong.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 Die hebben ook wel het een en ander op hun site staan hierover. Uh, dus dat uh, wekt uh, vertrouwen. Maar ook daar kan je dus niet meer van op aan. Dus het is altijd belangrijk dat, als je, dat je een check uitvoert op uh, degene met wie je zaken doet. Hoe vervelend ook. De helpdesk verwacht dat de komende dagen nog meer gedupeerden uit Nederland en België zich zullen melden. De gezamenlijke schade is zeker 80.000 euro. Naast prins William verwacht nog een kleinkind van de Britse koningin Elisabeth een baby. Sarah Phillips maakte bekend dat ze in verwachting is. Ze is volgend jaar uitgerekend. De moeder van Phillips is prinses Anne, de enige dochter van Elisabeth. Ze is veertiende in de lijn van troonopvolging. Sarah Phillips trouwde in 2011 met de oud speler Mike Tindall. De nieuwe baby wordt het vierde achterkleinkind van koningin Elisabeth. De baby van William en Kate kan elk moment geboren worden. Het weer volop zon met in het binnenland temperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan zee 19 tot 22 graden. En Aan zee staat ook een matige noordelijke wind. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag afwisselend wolken en zon. En een middagtemperatuur van 17 tot 23 graden. Het blijft wel droog. En hier staan we bij verkeersinformatie Edwin Gerritsen. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is dicht bij Deventer Oost. Dat komt door aan ongeluk met twee vrachtwagens. Waarschijnlijk blijft de rijbaan tot 6 uur dicht. Er staat 2 kilometer file voor Afrit Lochem en 5 kilometer voor Deventer Oost. Verkeer vanuit Hengelo naar Apeldoorn kan omrijden via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Er staat daardoor ook file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo voor Badmunt 2 kilometer. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat voor Maastricht 3 kilometer.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 Goedemiddag allemaal, na een behoorlijk pittig weekend in de Pyreneeën. En aan een lange reis komen de renners in de honderdste Tour de France vandaag even op adem. En daar zijn wij dan weer bij. We hoorden al een zeer rustige mollema, een zeer rustige tendam, een zeer rustige Geesink ook. En dit uur gaan we kijken hoe rustig het is bij Argo Shimano Gio Lippens. Heb jij al enige indruk? Ja, ik heb wel al enige indruk, want uh, de heren zijn net uh, opgestaan van tafel. Wij zaten daar ook even gauw een hap te eten. En ja, daar, daar straalt ook de rust vanaf, want ga maar na. Hè. Meteen die eerste dag geel en een uh, etappeoverwinning. Het draait lekker in die ploeg. Ze hebben zich laten zien, en ja, zeker met de komende week. Ze weten dat er de komende week nog heel wat te halen is. Want eigenlijk hebben al die sprinters, tot nu toe hebben ze de poed verdeeld, zoals het hoort. Kevin uh, is natuurlijk één keer, Greipel één keer, Sagan één keer en Kittel één keer. Dus de komende week wordt vrij beslissend voor die sprinters. Want daarna dan kun je het wel vergeten. Ja, natuurlijk die etappe naar de Champs-Élysées. Die avondetappe in Parijs. Dat is de enige kans natuurlijk nog voor de sprinters. Maar voor de rest, ja, de, de, de, de, de week na komende week... is echt gewoon definitief voor de, voor de klimmigheid. En dan gaat het klassement beslist worden. Krijgen we ook nog eens een keer een lastige uh, tijdrit. Een tijdrit waarin veel geklommen moet worden. Dus daar gaat het allemaal gebeuren. Nee, die sprinters, dus Marcel Kittel, dus ook John Degenkolb... die hele ploeg van Argos, die weten gewoon... dat dat het komende week te halen valt. Maar als je ze ziet, en ze zitten nu binnen in het hotel... in tegenstelling tot uh, de mannen van Belkin... Uh, die buiten op het terras zijn gaan zitten... zijn zij met z'n allen binnen gaan zitten. Maar daar straalt gewoon echt wel rust uit. Gelukkig. En Gio, ja, het is wel zo dat inderdaad wat jij zegt... zij, zij moeten komende weken. Dus ik, ik zou me ook kunnen voorstellen... dat het daar iets nerveuzer is dan bij Belkin. Nee, maar dat, dat valt dus heel erg mee. Het gekke is, en dat merk ik dus ook bij Belken, want ga maar wel na. Uh, zij willen natuurlijk wel Mollema en Tendam hoog houden in het klassement. Afgelopen jaren merkte je dan meteen dat er een soort soort nervositeit over die ploeg ging En van, oh, oh, als dat allemaal maar goed gaat. Dat ging toen natuurlijk vaak om Robert Geesink. Daar merk je nu gewoon niks meer van. En datzelfde zie je nu ook bij Argos. Ze weten wat ze moeten doen om uiteindelijk succes te hebben. En dan blijft het nog natuurlijk een loterij. Uh, of je in een massasprint uiteindelijk die overwinning overwinningpakje kunt een lead-out hebben. Hè? Dus een, een treintje dat uh, tempo maakt wat je wil. Maar ja, er kan altijd iets misgaan in zo'n sprint. Maar uh, nee, ze zitten vol vertrouwen en dat merk je. Krijg je wel lekkere hapjes, Gio? Het is heerlijk hier. Vis. <laughs> heel veel vis. Ik heb haring. Ik heb haring gegeten... en dan niet op zijn Nederlands, maar toch een ander soort haring. Uh, we hebben nu kabeljauw op het bordje liggen... dus ja, we zitten aan de, aan de kust, hè. We zitten bij de Atlantische Oceaan, bij Saint-Nazaire. Dat kennen jullie misschien nog wel van die hele hoge brug... die regelmatig in de Tour zit... en dan gewoon telt als kol van de vierde categorie. Dat gaat dan over de Loire heen, de monding van de Loire. We zitten bij Nantes. Ja, er is hier natuurlijk van alles te halen wat maar lekker is. Lekkere dranken, lekkere wijn en natuurlijk lekkere uh, eten. Ik neem gewoon nog een kopje koffie. Eet smakelijk, Grieco. Ja. Uit de automaat hoor. Uit de automaat, wel, ja. Aan de Radiotour de France. Ja, dan moet je dan ook tot wachten tot, tot de rustdag. En daar is hij dan eindelijk. Abba, Summer Night City. Um, hier aangeschoven, Tom Stamsnijder. Tom, uh, welkom. Uh, je, je fietst bij Argo Shimano. En uh, eigenlijk had je daar moeten zitten, toch, in die Tour. Waarom ben je hier? Behalve dat we je hebben uitgenodigd. Ja, ik wou graag, uh, graag zijn, inderdaad, in de Tour. Maar uh, door een, uh, een valpartij in de aanloop na de Tour... heb ik mijn schouderblad gebroken... Ja, en dat staat dan uh, zes, tot, uh, zes weken tot, ja, voordat je weer iets mag doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan zes weken stil liggen, dat is uh, niet bevredigend. Was dat in koers of in, in, in de training? Koers, in koers. Dus, uh, en zou... een, een breuk die uh, redelijk, uh, laten we zeggen, uh, voor mij als leek is alles ingewikkeld. Is elke breuk ingewikkeld, maar een, dat... een, een goede breuk? Ja, deze was wel heel speciaal. Dus uh, overal uh, kwam ik in het ziekenhuis om te laten zien wat voor breuk ik had. Dan wouden ze nog even, even de collega's laten zien hoe speciaal die breuk is. Omdat die hadden ja, ze nog niet eerder gezien. Oh, dat lijkt mij een slecht teken. Ja, je, ze konden het ook niet uh, opereren, maar het uh, deed ook veel pijn. Maar het is, uh, het is nou goed. Dus, uh... Maar wat betekent goed? Ik kan alles weer. Ik mag alles weer. Ik heb af en toe nog pijn als ik uh, op een lange dag op de fiets heb uh, gezeten. Maar uh, ja, goed. Ben, je, is, ben jij dan ook zo'n renner? Want eigenlijk is dat volgens mij bij alle renners zo uh, geblesseerd. En dan wil je eigenlijk direct weer op die fiets, hè? zo snel mogelijk. Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik zat naar een... Kijk, na vier dagen alweer op, uh, op de gewone moederfiets, uh, zeg maar, van de fiets van mijn moeder. Die hebben we op de rollen gezet, zodat ik uh, kon bewegen. Jullie vinden er altijd wel wat op, hè? Ja, we zijn heel creatief daarin. <laughs> de fiets van je moeder? Ja, ja, want dan kon ik rechtop zitten en dan kon ik mijn schouder ontlasten. En uh, zodat ik er geen druk op zet, of, uh, en die had ik dan een speciale brace gekregen, want uh, fysiotherapeuten bij mij in de buurt, die weet al precies hoe ik ben. Dus daar gaan ze meedenken van, ja, hoe kunnen we zo'n jongen zo snel mogelijk weer laten bewegen? Zodat hij in ieder geval iets blij is. En ja, dan... precies, want hij doet toch iets wat hij eigenlijk nog niet mag. Ja, je, bewegen is altijd goed. En, uh, en tuurlijk, je mag er geen kracht op zetten. Maar de rest van je lichaam kan nog alles. Dus mm -hmm. hoe, meer jij, hoe sneller jij in beweging komt, des te sneller gaat het genezingsproces. En dat is de eerste stap. En uh, ik denk dat een wielrennen dat heel snel doorheeft. En daarom willen we zo snel mogelijk weer bewegen, zodat we zo snel mogelijk weer. Voor normaal kunnen functioneren. Je hebt de fiets van je moeder op, uh, op die roller gezet. Of heb je ook op de fiets van je moeder al je stukjes gereden? Ja, dat, was, dat was de tweede, tweede stap. Uh, Eerst op de roller. De eerste week. Ja, toen was ik het uh, zo zat. En uh, toen, toen heb, ik gewoon stiekem, heb ik hem eraf gehaald. En toen ben ik uh, op de weg gegaan. En uh, gewoon met uh, één hand. En uh, de katerem En dan uh, rondrijden. Nou, en dan was ik Na twee uur was ik thuis. En dan was ik hartstikke blij. En dan uh, zoveel zo, zo, zo doorgaan. Maar de, de stamsnijder op de fiets van zijn moeder uh, trainen eigenlijk? Hè? Ja, dat... ik, ja, menig, menig toerders Bij ons in de buurt die hebben denk ik wel heel graag uh, staan kijken. toen ik ze inhaalde met een gewone fiets. Ja. In wielen kleren. Hoe doet eerst, die man dan... dat? <laughs> ja, dus uh, ik deed eerst zonder wielen kleren. Maar ja, toen, toen keken ze me aan alsof ik uh, gek was. Ik denk van nou, uh, dan trek ik toch maar mijn uh, trainingsspulletjes uh, aan. Dan kunnen ze nog enigszins. Uh, ja, uitvigileren dat, uh, dat ik het ben. Dus ze dacht waarschijnlijk, als je snel voorbij kwam. die man heeft een carrière misgelopen. Ja, misschien wel, ja. Hoe ga jij nu uh, verder? Want je kunt nu weer op, een, op je eigen fiets uh, ja. Uh, rijden. Ja, na, na vier weken ben ik op mijn uh, wegfiets weggegaan. Mm -hmm. En nou, dat ging nog niet helemaal uh, goed. Want toen pas kwam wat de dokter zei: veel pijn en uh, terugslagen. En uh, na zes weken was de breuk zo stabiel. dat ik. Uh, ja, eigenlijk elke dag uh, dat ik een blok van drie dagen kon maken. En ja, nu zijn we denk ik drie, uh, drie vier weken verder. Dus uh, nu kan alles weer. nu Alle, alle trainingsprogramma's wat uh, de trainer doorgeeft, dat, uh, die werken we goed af. Deze valpartij, hoe ging die eigenlijk? Uh, ik zat achter uh, een uh, ploegleidersauto, want ik had lek gereden. En ik moest uh, snel terugkomen omdat de finale begon om uh, de kopman bij te staan. En ik zat achter de ploegleidersauto met 75 in de tuur. En we gaan een bocht door. En dit is dus een beetje een flauwe bocht, dus dat was niet gevaarlijk. Dus we rijden goed door. En toen kwam ik door een paar gaten achter elkaar... waardoor ik geen grip meer kreeg op het, op het wegdek. En toen vloog ik eruit. En toen raakte ik de ja, zandwand aan de zijkant... en kwam ik in de sloot terecht. Dat is niet je eerste valpartij, hè? Nee, nee het zal ook niet mijn laatste worden. <lacht> Was dit echt meteen een streep door, door je tour-aspiraties van dit jaar? Ja, ja, op dat moment eerst kom je even bij en denk je waar ben ik in beland, want ik zat in de sloot. En dan op een gegeven moment denk je, oeh, een beetje verrekt mijn schouder. En als je dan op een gegeven moment in het ziekenhuis ligt en uh, de morfine werkt niet en uh, je gaat uh, kapot van de pijn, dan, uh, ja, dan weet je wel van de, dit is over. Was het de bedoeling dat je naar de tour zou gaan? Nou, we werken met de ploeg altijd met meerdere renners. Omdat ja, zoiets als wat ik uh, overkomen heb, dan, uh, ja, dat kan gebeuren. En uh, ja, dan, dan hebben ze me altijd meerdere reserves. En dan kijken ze op het laatste moment, kijk de belangrijkste mannen die staan vast. Ja. En dan kijken ze op het laatste moment wie voegen we toe, wie is het beste in vorm. En dan uh, kunnen ze nog switchen. Ja. Dus uh, ik stond wel op de, op de lijst om naar de Tour heen te werken. Ja. Zat dat ook in jouw hoofd? Ja, ja, ja ik heb, je hebt altijd eerst de Klassiekers waar je naartoe wil werken en dan de Tour. En uh, ja, dan, zit je daar, dan maak je een doel met de trainer en dan zit dat wel in je hoofd. Ja, je moet het gewoon in je hoofd hebben, anders dan, uh, ja, dan komt het niet goed. Dan nee. kun je er niet alles voor laten, doen en laten. En, en hoe is dat dan? Want uh, ja, je kan niet anders, dat lijkt me duidelijk... met een uh, gebroken schouder er een streep doorzetten. Maar zo makkelijk lijkt me dat niet. Nee, ja, je hebt één dag, dan mag je altijd balen. En dan, daarna moet je de, de knop omzetten en dan... Uh, ja, dan moet je gewoon verder kijken. Wat is haalbaar? Uh, je krijgt dan meestal de dag daarna... dan word je via de ploeg uh, doorverwezen naar het ziekenhuis. En dan gaan ze kijken van, uh, nou, wat heb je? Hoe lang uh, duurt het normaal gesproken? Nou, dan zegt de arts bijvoorbeeld zes uh, tot acht weken. Dan rekent de wielrenner vier tot zes weken. <laughs> en, dan, uh, en dan ga je denken, oké, okay, als ik dan weer kan trainen... nou, welke, welke wedstrijden kan ik dan halen? En dan uh, kom je tot de conclusie dat, uh, dat misschien nog wel een vuiltaal... of het na seizoen nog wel haalbaar is. Ja. En dan maak je daar je nieuwe doel van. En dan ja, maak je alweer een voorzichtige schema en planning. Van nou, dan wil ik op dat punt wil ik daar zijn. En dan zo door. En als het sneller gaat, ja, dan, dan verander je het. En dan pas je het aan. Is jouw doel nu de Vuelta? Onder andere, maar het, is, zeggen, het, staat, op het, het staat op het programma. maar Dat is niks zeker. Uh, ze hebben gezegd, we willen eerst kijken van hoe het gaat met je. Uh, hoe is de conditie? Want ja, dat hangt nog van zoveel uh, factoren af. Maar in mijn hoofd, om het te motiveren, is dat wel eentje waar ik graag naartoe wil werken. Ja. Is het hard om hier te zitten? Nee, nee. Het is, het, is, het is op een gegeven moment, als je niet kunt trainen en je zit met een blessure zoals ik daar nu, tijdens de Giro zat, en dan kun je zelf je, je energie niet kwijt. Dan is het moeilijk om naar een koers te kijken. Maar als je op een gegeven moment zelf een doel hebt en je kunt weer trainen, je kunt er zes uur op een dag voor, voor, voor bezig zijn. Ja, dan is, het, uh, dan is het goed te doen. Hoe, hoe volg je de, de tour nu? Ja, natuurlijk met veel interesse. Ik bedoel, uh, we zijn uh, niet, al, uh, niet alleen een ploeg, maar ook echt vrienden van elkaar. Ja, en dan uh, wil je natuurlijk dat, uh, dat we het zo goed mogelijk doen. En we werken er samen naartoe, naar na die doelen. Uh, het begint al in december. En uh, dat gaat, eigenlijk gaat het hele jaar door. En dan, ja, dan weet iedereen hoe belangrijk die tour is. En dat we, zeg maar zoals dit jaar, dan eindelijk een overwinning moeten halen. En het, dat dat meteen de eerste dag lukt, met nog eens het geel... ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus een echte vriendengroep, zei je. Dus ja. toen jij uh, uh, afviel voor de Tour, is dat dan ook, uh, zijn er, staan er dan meteen ook je vrienden om je heen... Ja. om te zeggen, jongen, het komt nog wel een keer? Ja, ja, ja van niet alleen de renners, hè, maar ook de, de, de begeleiding, de, de, de, de mechaniekers... De, de, de soigneurs, de ploegleiders, iedereen krijg je berichtje van. van ja, iedereen weet hoe intensief we met elkaar bezig zijn... Ja, dan ja dan weet je tenminste van we zijn niet alleen collega's maar er, er zit ook nog iets meer heb je nu ook contact met ze ja ja, ja niet op dit moment natuurlijk want ze, hebben, uh, ze zijn bezig natuurlijk met de pers maar uh, ja ik heb uh, regelmatig uh, contact nou je hebt gewoon wel op dit moment contact met ze want uh, Gio jij bent met uh, Roy Curvers hè ja, zeker, zeker. We hebben natuurlijk uh, ja, vaak verhalen gehoord over die sprinttrein van uh, Argo Shimano. Tom, uh, Tom Velers heeft er al heel vaak iets over geroepen op radio en in de kranten op tv. Maar Roy Curvers is de, ja, de koerskapitein, de wegkapitein daar bij die ploeg. En dat is toch ook wel de man die een beetje in de gaten moet houden. Zitten de mannen goed? Uh, loopt het allemaal? Uh, ja, en dan kijk ik hem aan. Ik zit trouwens ook vlak bij Marcel Kittel... die met de Duitse pers aan het praten is. De man die de gele trui pakte in die allereerste etappe. Maar ik zal uh, meteen even met Roy uh, beginnen, want Roy... Uh, die eerste dag, Marcel Kittel, meteen etappe-overwinning in het geel. Wat gebeurt er dan nou met zo'n ploegers van jullie? Ja, in eerste instantie besef je nog niet, nog niet eens wat er, wat er allemaal op je afkomt. Het was natuurlijk voor ons de beste etappe die we konden winnen. Meteen de eerste etappe, eerste sprint, de eerste keer raak. Wat er nog bijkomt is dat je meteen groen en geel en wit uh, om de schouders van Marcel hebt. Dus uh, ja, publicitair gezien en, en uh, qua aandacht gezien is dat de beste die je kan winnen. Is dat ook een boost voor jullie, voor de renners? Ja, ja absoluut. Eigenlijk waren we gewoon allemaal echt gebrand om ja, hier weer te laten zien. wat we doen op het hoogste niveau mee uh, in de sprints aantrekken. En uh, ja, je wist van die eerste etappe, dat is meteen een sprint. Dus daar was iedereen op gefocust. En als het dan meteen lukt, ja, dat is een geweldige ontlading. Wat is het verschil met vorig jaar? Toen werd Kittel ziek, uh, toen liep het eigenlijk allemaal een beetje, vielen het in duigen. Uh, probeer dat verschil eens aan te geven, hoe dat dan werkt in zo'n ploeg. Ja goed, uh, vorig jaar viel, viel Kittel natuurlijk vrij vroeg weg omdat hij ziek was. En daardoor waren we eigenlijk als sprinttrein een beetje onthoofd. Maar dat is dan niet te min, uh, hebben we toen met Tom Velers een aantal hele mooie ereplaatsen uh, uh, meegenomen. En, en daarin hebben wij wel, als, als ja, de, de, de jongens die het voorbereidende werk deden, hebben daardoor wel de bevestiging gekregen. van... Hey, we kunnen op het allerhoogste niveau gewoon meedoen voor de overwinning. En als wij hier een, een sprinter bij hebben die uh, tegen Kevin en, uh, en uh, is en Grijpel een evenknie is, dan maken wij gewoon kans om te winnen. Dus dat was voor ons eigenlijk wel de bevestiging. Het kan. En uh, dat heeft denk ik, uh, ons ook allemaal een heel jaar gretig gehouden om het, uh, om het ook echt te laten zien. Want de Tour, dat zegt iedereen ook altijd, is toch iets heel anders dan de Vuelta, dan de Giro. Afgelopen jaar in de Vuelta vijf etappes gewonnen in een massasprint met John Degenkop. Dit jaar een etappe in de Giro en dan kom je in de Tour. Wat is dan het verschil tussen het winnen van etappes in de Vuelta, de Giro... En etappes in de Tour? Nou, in de Tour weet je gewoon, iedereen is uh, 100% in orde. Dus uh, je weet, alle concurrenten die doen er alles aan om met de best mogelijke trein aan het vertrek te staan. Ze uh, zijn allemaal op en top in conditie. Uh, er ligt druk op door de pers, door uh, alle aandacht, door, uh, ja, do doordat het gewoon het hoogste podium is. Ik uh, weet je hoeveel landen uh, vertegenwoordigen je sponsor, dat het overal uitgezonden wordt. Dus ja, het is en de druk en ja, het is gewoon het allerhoogste niveau waarop uh, profielrenners uh, presteren kunnen. Hoe ziet jouw rol eruit? Hè? Ik probeer het net een beetje te schetsen. Je bent een beetje de man die ja, de lijnen moet uitzetten in de ploeg. Die goed in de gaten moet houden van hey, waar, wie zit waar. En dan hè, op het moment dat die sprint gaat beginnen. Op het moment, noem het maar, de laatste tien kilometer. Mm -hmm. ja, in feite is het mijn, uh, mijn verantwoordelijkheid dat uh, de laatste drie man of vier man, dus de, de echte uh, Marcel en Tom zeker, dat die in de sprint terechtkomen. En, en meestal moet je een plannetje maken, afhankelijk van het parcours, hoe het loopt, links, rechts, uh, rotondes, gevaarlijke punten. Uh, afhankelijk daarvan maak je een planning, hier willen we vooraan zitten. En uh, ja, ik, ik moet dat dan zeg maar, organiseren met, uh, met de beschikbare renners die, uh, die ik daarvoor heb... om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat die man in de sprint komt. Dat betekent dat je ook moet kunnen improviseren. Want heel vaak loopt het niet zoals je dat van tevoren gedacht had. Denk maar aan die eerste etappe, die massale valpartij. Ja, precies. Dus daar moet je, moet je heel snel kunnen anticiperen. en, en ja, Dat is gewoon ook een, een, een proces wat al heel, ja, een heel aantal jaren in gang is... dat je heel snel... Uh, ...met elkaar met, met korte commando's uh, kan bijsturen en uh, van plan kan veranderen. En uh, nou goed, ik ben dan uh, degene die, die het beslist. Maar uh, ja, het vergt ook zeker uh, net zoveel energie en aandacht van, uh, van de rest van de jongens. Heb jij vooral een schorre keel aan het eind van de etappe, na al die commando's? Uh, uh. Ja, ja, ik er komt vast vaker dat ik uh, na de streep uh, helemaal hees ben. Dat dus ze vragen of ik ziekend worden ben. Maar dan komt het gewoon van, uh, van het communiceren in de koers. Echt de komende dagen. Uh, we hebben de, nou ja, het boek er maar weer eens even bij gepakt. We weten natuurlijk allemaal overmorgen die tijdrit. Hele ander verhaal. Tom Dumoulin, zeg ik dan. Uh, als ik naar jullie ploeg kijk. Maar drie vlakke etappes. Het is echt gewoon de laatste week waarin het echt kan. Hè. Even op de Champs-Élysées na. Ja, precies. Dus, uh, ja, voor ons was het ook meteen uh, afgelopen weekend in die Pyreneeën. Dat was overleven hè? en uh, zorgen zo weinig mogelijk uh, aan op te lopen. Hè? En, uh, zodat we zo snel mogelijk weer kunnen focussen op de komende, uh, komende vier dagen... waarin we drie kansen hebben. En uh, Daar moet iedereen gewoon weer op scherp staan... en iedereen weer uh, vol, uh, vol de aandacht erbij hebben. Ik beloof je, de concurrentie luistert nu niet mee. Wat is jullie plan voor morgen? Want er wordt al gezegd op weg naar Saint-Malo... die tien kilometer langs de kust, die finale tien kilometer... Dan rijden jullie echt langs de zee. Ja, ja dus uh, of de concurrentie meeluistert of niet, uh, ik denk dat zij ook allemaal weten dat je dan vooraan moet zitten en uh, niet verrast moet zijn. En uh, ja, het de definitieve plan moeten we nog maken. Daar gaan we vanavond wel uh, voor zitten om um, die laatste kilometers uh, op, uh, op DVD te bekijken. Maar uh, ja, ik kan je wel uh, verzekeren dat we daar wel mee gaan doen. Als je kijkt naar de sprintresultaten van deze tour, het is keurig verdeeld over de vier mannen die kunnen sprinten. Sagan, Cavendish, Gruipel en Kittel. Wie is wat jou betreft de beste sprinter? Ja, ik zei voor de Tour al een keer, um, als uh, Cavendish, Grijpel en Kittel uh, tegen elkaar sprinten, dan heeft iedereen 33,3% kans. En uh, ja, tot nu toe heb ik daar gelijk in gekregen. En ik denk gewoon dat het echt op detailniveau is. Dat hebben we ook in de eerste weken gezien. Eén dag deed hebben het perfect, dan wint uh, Cavendish. een dag deed Lotto het perfect, dan uh, uh, kwam Grijpel als eerste over de meet. Uh, ja, ieder foutje wordt hier afgestraft. En uh, ja, op het moment dat wij het perfect, uh, perfect uh, voor elkaar krijgen, dan uh, st steekt Mastel zijn handen in de lucht. Het wordt smullen komende week. Dat denk ik ook. Dankjewel. Gio, hij krijgt de groeten van Tom Stamsnijder. De groeten van Tom Stamsnijder? <laughs> Kijk, nou ja. ja. Uh, heb je hem nog gesproken? Nee, dat zegt Dionne. Ze kunnen Dione, nu met Haaf, elkaar praten. En die heeft daar Tom Stamsnijder bij. Oh, jullie kan kunnen, hem kunnen me horen? Dan zet ik even mijn koptelefoon af. Dan geef ik hem even aan hem. Let op, hem op, daar gaan we. Even kijken, hij zet nu de koptelefoon op. Stammy! Hey Roy jongen. Hoe is ie jong? Ja goed. Hey, ga ze door hè? En schreeuw die longen maar uit, uit je lijf. dus dat, uh, dat is wel goed. Dan luisteren ze goed. Mooi jong. Hoe is het met jou jong? Hoe is het met de conditie? Ja goed, gaat de goede kant op. Elke week beter. Dus uh, kijk uit naar het trainingskamp van de ploeg. Dus, uh, ja. En uh, na de training Wanneer... natuurlijk standaard, standaard prik naar jullie kijken. Kijk, ja, dat is, dat is het mooie van deze tijd. Hè? Het is jammer dat je niet in de tour zit, maar uh, aan de andere kant... Uh, houdt het je ook wel een mooi te ver, ik. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. He, wat gezellig zo. Is ja, dit Wanneer is hoor. Ik zeg dan maar even dat je live op de radio bent. <laughs> voordat je allerlei vragen gaat stellen. Oh, we mogen niet <laughs> Je Jawel hoor. <laughs> dat mag zeker. <laughs> goed. Ik geef je Gio weer. Dus Tommy de groet in. Hey, Doeg. Doe van zonder hitte. Everything is gonna be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 Everything's gonna be alright, van The Babysitters. Het is half vier. Dit is Radio 1. En hier is Ewout Jong. In Nederland is voor het eerst in 150 jaar een wolf aangetroffen. Dat is voor 98% zeker, dat zegt Naturalis in Leiden. Het instituut onderzocht het kadaver van de wolf die vrijdag werd doodgereden. Het is een volwassen vrouwtjeswolf, blijkt uit het gebit, de vacht en de bouw van de poten. DNA-onderzoek moet de laatste onzekerheid nog wegnemen.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 Tientallen mensen die een reis hebben geboekt bij het Utrechtse reisbureau Fantasie blijken te zijn opgelicht. Ze boekten reizen naar luxe hotels in Turkije, Egypte en Bulgarije... maar kregen geen ontvangstbevestiging of tickets opgestuurd van Fantasie De website van het reisbureau is niet meer in de lucht, de eigenaar is spoorloos. En in een huis voor begeleid wonen in Rotterdam is een medewerker doodgestoken. Een 35-jarige bewoner is door de politie aangehouden. In het huis wonen voormalig daklozen die zelfstandig wonen en werken. En dat is het nieuws op dit moment. En er is ook verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is voorlopig dicht tussen Afrit Lochem en Deventer Oost. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er staan daardoor files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... voor afgeet 2 kilometer, voor Deventer-Oost 5. Een verkeer vanuit Hengelo naar Apeldoorn kan beter omrijden via Zolle... over de A35, de A28 en de A50. Er staat daardoor ook file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... voor Badmen 2 kilometer. Op de A4 bij Den Haag is een ongeluk gebeurd richting Delft. Voor Rijswijk staat 2 kilometer file, Twee rijstroken zijn daar dicht. Sportradio NOS, de Tour. We praten hier in de studio straks verder met Tom Stamsnijder... over het feit dat hij er niet bij is. Maar we gaan nu eerst naar Frankrijk, naar Gio Lippens... naar Tom Dumoulin, die er wel bij is, Gio. Ja. Zeker een man die er wel bij is. En ik krijg net te horen, het is voor het eerst in 30 jaar... dat er weer een Maastrichtenaar in de Tour zit. Dus doe er je voordeel mee, uh, Dionne. Uh, maar goed, we gaan praten met uh, Tom, uh, Tom Dumoulin. De man, uh, zeg ik dan meteen, die de mensen zich thuis nog kunnen herinneren... van die laatste, nou wat zal het zijn geweest... twee kilometer op weg naar Calvi. De laatste finish op uh, Corsica. Toen hij er vandoor ging. En toen ik riep van, het zou wel eens een dekkertje of een nijdampje kunnen worden. Een ontsnapping in die laatste kilometer. Dus het ging net niet door, Tom. Maar wat dacht jij op dat moment? Uh, ik had gehoopt dat ik ging winnen, maar uh, ja, dat zat er helaas niet in. Maar, uh, ja, en, uh, ik was wel een beetje teleurgesteld naar de finish. Maar goed, uh, als je op dat niveau als tourdebutant, al uh, eigenlijk voor de overwinning kunt draaien... dan doe je het uh, niet slecht, denk ik. Want jij hebt dat wel in je benen, hè? Uh, een, een punch, echt gewoon op het vlakken, uh, zelfs een beetje bergop, heuvel op. Dat, dat kun jij, want je kunt goed tijd rijden. Ja, en zeker na naar, uh, naar een zware etappe in de heuvels. Dus uh, dan, als het peloton niet meer helemaal compleet is... en als er niet zoveel controle is... dan ben ik natuurlijk wel van de, van de klimmende renners... Uh, een van de, de beste op het vlakken dan. Um, en dan, uh, ja, dan, dan, dan kan ik dat soort dingen proberen. Hoe ben jij deze Tour ingegaan eigenlijk als debutant? Is dat dan totaal onbevangen? Of heb je dan toch ook nog iets van een soort stress... een beetje koorts van, ja, ik moet het nu wel laten zien? Uh, nee, eigenlijk uh, compleet onbevangen. En, uh, het geluk dat ik heb is dat je als toerdebutant uh, alles wat je doet is eigenlijk goed. <laughs> dus uh, als ik een keer slecht rijd, dan, uh, dan is er niemand die daar een vraag over stelt. En als ik uh, goed rijd, dan is het in één keer allemaal geweldig. Dus uh, dat, is, uh, geeft wel, uh, dat is wel heel prettig, ja. Is het je meegevallen trouwens in dat peloton? Want er wordt altijd gezegd, ja, die tour, je kunt koersen rijden over de hele wereld waar je maar wil. Maar als je in die tour rijdt, dan word je toch ineens ja, bevangen door alles. Na de eerste dagen dacht ik wel van, jezus, wat gaat het hier hard. Uh, het gaat inderdaad een beetje harder dan, uh, dan in andere wedstrijden. En iedereen staat in de beste vorm aan de start en iedereen uh, wil het hier laten zien. En, uh, ja, dat, dat viel me wel een beetje tegen de eerste dagen, maar gelukkig kwam ik er al snel doorheen. En nu, nu heb ik dat gevoel helemaal niet meer. Dus dat ja, prima. Ik zag jou ook eens een keer tempo maken aan kop van het peloton. En uh, volgens mij zat Tony Martin in je wiel. En die trok ook zijn kopscheef om jouw wiel te houden. Heb je daar nog iets van meegekregen, van dat soort momenten? Ja, ja, ik weet welke etappe je bedoelt. Dat is leuk om te zien dat je, dat je die mannen ook pijn kunt doen. En dan hè, de tijdrit, jouw specialiteit. Je zegt net van ja, het voordeel van een debutant is dat er geen lastige vragen worden gesteld. Uh, het komt allemaal wel goed. En toch, iedereen rekent er een beetje op dat jij misschien wel de beste Nederlandse tijdrijder bent uh, van het gezelschap dat hier aanwezig is. Uh, Nikki Terpstra, die moet ik dat trouwens niet vergeten. Uh, lieve wedstrijd natuurlijk. Dus... Hoe kan ik ze vergeten? Ja, ja, die waren natuurlijk voor mij op het nk tijdrijden Dus. Uh... Van hun kan misschien ook wel wat uh, verwacht worden. en uh, ja, Ik hoop zelf ook uh, gewoon een goed resultaat neer te kunnen zetten. Wat voor ideeën heb jij? Kunnen jullie internationaal mee? Want Tony Maarten, oké, okay, hij is hard gevallen in die eerste etappe. De etappe die Marcel Kittel won voor jullie. Maar toch, uh, denk je dat jullie wel mee kunnen spelen? Of top 20, ben je daar gewoon blij mee? Um, ik denk dat ik daar blij mee ben. Ja, Top 20, ik denk dat het goed is. Maar ik weet... Ja, ik vind het moeilijk om uh, te voorspellen wat voor resultaten het uh, gaat worden. Want vorig jaar hadden we natuurlijk uh, met Patrick Gretsch, uh, onze tijdrijder. Die dacht hier ook al uh, een mooi resultaat neer te kunnen zetten als tijdrijder. En toen in één keer viel het heel erg tegen in de eerste tijd. En in de tweede tijd werd hij in één keer weer zesde. Dus het is gewoon, ja, het is, ik vind het moeilijk om, om een resultaat op te plakken. En, uh, maar goed, ik heb, uh, de laatste dagen uh, uh, gaat het gewoon heel goed. En uh, kan ik heel makkelijk mee eigenlijk in het peloton. Dus dan hoop je natuurlijk dat uh, in de tijd dat je dan ook uh, ja, uit kunt pakken met een mooi resultaat. En dan verder eventueel eens een keer mee in een ontsnapping. Want dat lijkt me toch ook een beetje iets wat jij zou moeten kunnen. Ik denk dan trouwens ook meteen aan Adwijners. Volgens mij won hij er ooit twee in één toer. Ja, ik, ik hoop wel dat ik nog één of twee keer uh, mee kan gaan. Het probleem, alleen is dat, uh, dat het vanaf nu vlakke ritten of bergritten zijn. En volgens mij twee overgangsetappes. En dan wil natuurlijk het hele peloton mee zitten. Dus dat wordt een uh, enorm gevecht. Um, maar ja, ik, ik ga ervoor en ik, ik hoop uh, nog één of twee keer mee te gaan zitten. Want anders zou ik het wel, uh, ja, dat zou ik wel jammer vinden als ik de uh, hele Tour eigenlijk niet in een uh, vroege ontsnapping ben geweest. Je bent er in elk geval bij, op 22-jarige leeftijd. Geniet ervan. Dankjewel. Tom Stamsnijder, wil je hem ook nog even... Dat kan nog snel de groeten doen. Ja, is hij er? Tom Dumoulin, is die daar nog? Nee. Oh, ja, ja, ja. Jawel. Hey Tom, hoor je me? <laughs> ja, je, ja ik, is... ik hoor je. Hey kerel, succes voor de tijdritten. En uh, het komt helemaal goed. Wees maar niet bang. Dank je wel. Je, ben, je bent hartstikke goed in vorm. dus uh... ja. ja, ik kan mijn best doen. En geniet dus, van je uh, rustdag. Dankjewel. Geniet van je rustdag. Dat, uh, dat gaat goed komen. <laughs> Oké. Okay. Dag Tom Dumoulin. <laughs> ja, Tom, okay, ja, maar... Tom Stamsnijder. Tom uh, wel grappig om die... Je bent een goede mental coach, hoor ik. Oh, dat, uh, dat is de eerste keer dat ik het hoor, hè? Ja? Kan je dat eigenlijk niet? <laughs> Jawel, ja, dat is niet zo heel moeilijk om te zeggen. Ze doen het ook heel goed. Ja. En uh, ik weet het, uh, uit persoonlijke ervaring dat een eerste rustdag... daar kijk je op een gegeven moment wel naar uit. En het is belangrijk hoe je erin gaat uh, uh, in zo'n eerste rustdag. Kijk, als je al succesvol bent met de ploeg, ja, dan geeft dat zoveel rust... Ja, dan, dan komen de, de, de mooie dingen vanzelf eigenlijk. En dat, dat hebben ze perfect gedaan tot nu toe. Nou, ik probeerde daar net wel al aan te refereren... dat natuurlijk de komende drie, vier dagen wordt het uh, juist voor Argos uh, best nerveus, denk ik. Ja, maar daar kunnen die jongens heel goed tegen. De, de, de nervositeit, uh, ze hebben het... Uh, het is niet dat ze het in een paar jaar, hebben, of in twee of een jaar hebben moeten doen, uh, De sprinttrein. Ze hebben het echt opgebouwd van, van, van een klein niveau naar het topniveau wat Royal zei in de Tour. En ja, dat geeft dan zoveel zelfvertrouwen dat ze in stressvolle situaties uh, precies weten uh, wat ze moeten doen. En daar geef, putten ze ook zoveel kracht uit ja, dat, ze, dat ze er met uh, zelfvertrouwen naartoe kijken. Nou, jij bent er later bij gekomen. Hoe was dat voor jou? Uh, ja, ik kende ze al heel lang. Uh, voor de tijd al. Uh, maar ja, bij de, zelf bij de ploeg, ja, dan, he, dan merk je dat het een hele hechte groep is. En dat is een hele warme, wel hechte groep. Ja, en dan op een gegeven moment dan wil je er ook bij horen. En dan doe je je ding. En op een gegeven moment ja, ben je gewoon een van die jongens. En ja dat is gewoon speciaal. Maar is het ook echt anders dan bij de andere ploegen waar je hebt gezeten? Je bent bij Rabo geweest. Je bent naar Gierlesteiner gegaan. Weer naar Rabo. Uh, bij Leppert geweest. Je kunt het vergelijken. Ja, ja het is... Laten we zo zeggen, het is... Uh... Het mooie is, je kunt zien dat ze van, een kleine, dat ik van de ploeg van kleins af aan is doorontwikkeld. En dat uh, speciale, dat vriendschappelijke van, van vroeger uit is gewoon altijd gebleven. En je ziet ook de jongens die daarmee met de ploeg is doorgegroeid. Uh, Zo'n zo Roy is een mooi voorbeeld. Die, ja, die, die is daar altijd gebleven als vaste waarde. En, en een Albert Timmer ook. En dat zijn van die jongens van, nou, doe maar normaal en doe je 100% je best. En dan, dan is het goed. En, ja, dat, dat blijft gewoon. Dus je moet ook echt een bepaald type zijn om bij de ploeg ja, dat te zegt, mogen is, gaan rijden. Nou, te mogen to, dat je, je daar welkom voelt. Maar dat is bij alles. Kijk, de ene, ene persoon is meer een Einzelganger, En de andere die, ja, die heeft wat meer bij, bij vrienden en wat, wat meer steun. Ja. En ik denk dat het uh, per, per ploeg verschillend is. En uh, elke andere ploeg... Uh, ja. Je hoeft niet per se de, de juiste persoon te zijn om bij deze ploeg. Het is echt een, uh, een keuze die je maakt. De renners die hierheen komen, die maken echt de keuze van... oké, okay, we weten wat voor ploeg het is. Ik denk dat het heel erg bij mij past. Ja, en dan heel bijzonder. Het komt altijd uh, goed. Er is nooit echt één, iemand die eigenlijk uh, de sfeer verpest. Nee. Nou, iemand die ook al een paar keer heeft aangegeven... dat hij zich enorm thuis voelt uh, bij de ploeg. En die ook al uh, gewoon de eerste etappe op zijn naam schreef... Marcel Kittel, is bij Gio. Ja, ik maak net eventjes een bindende afspraak met hem. We gaan het gewoon in het Engels doen. Uh, het gaat best wel in het Duits, maar hij zegt... ja, als we het een beetje door elkaar doen... dan ga ik me de hele tijd uh, vergissen... en dan weet ik niet precies uh, hoe ik nu antwoord... in het Duits of in het Engels. Hij kan ook gewoon Marcel, Nederlands, hoor. Uh, het, hij kan ook, ja, hij kan gewoon... Tom, <laughs> Tom, Tom Stamstein is in de studio at the moment. En hij zegt... ja, je kan yeah, ook gewoon Nederlands. Is dat zo? <laughs> ik versta een beetje Nederlands, ja. Oh, kijk, dat klinkt al heel mooi, hè? He? <laughs> dat, uh, dat klinkt toch prachtig. Um, your first week. Must be a fantastic week because you came into the tour yeah through the through the big door. I don't know how you say that uh, in English, but uh, I mean, you won the stage, you got the green, you got the yellow, you got all the uh, the white, everything. Yeah, it was a really amazing start for us into the Tour de France to win that first stage to get yeah all the jerseys uh, on one day. It was incredible and uh, incredible for me personally, but also a really big achievement for us as team. And I'm really really proud that. Uh, we could experience that moment together as, as, as team. Ik weet niet of ik moet gaan vertalen, Dionne. Ik denk het haast niet, Want jullie begrijpen het wel een beetje. Ja, ja. En ik hoop dat ze het in de Huiskamer ook begrijpen. Ja, we gaan gewoon lekker door in het Engels. How difficult is it this first week? Because all the big sprinters, I mean, they all got one stage: uh, Cavendish, Greipel, Sagan and you. I mean, how difficult is that to compete with these guys? Ja, yeah, it's it's sprinting on the highest level that is possible. Uh, that, it was our goal as team to, to come there and now we are finally there and now we have to fight our our battle and we have a few nice opportunities uh, ahead of us for the next days and that's where we will uh, concentrate on and of course it's a it's not not easy and it makes yeah you you have to make only one small mistake and then it's over already but that's the big challenge and that's where we where we really looking forward to yeah what about next week I mean three flat stages three sprint stages you should say uh, makes it uh, makes it you a little bit nervous more nervous than you are normally well I'm personally I'm really happy that uh, it's now sprinting time again and uh, that's something which I actually enjoy and it's something what I can do do really good. I, I'm much better in sprinting than I'm in, in, in going uphill. So uh, Yeah, how did you go in the Pyrenees? I mean, was it difficult? You came in with the bus, uh, you missed your, uh, how do you call it, uh, the the, the yes. little thing? No, no, the, the the thing where you get into the results. Uh. Transponder. Transponder, yeah. You missed the transponder, so we thought, wow, what happened to Kittel? No, I, I actually had a very good day yesterday. I really cannot complain at all. I... Uh, could make it on a good position over the first two climbs, was in a nice uh, group then uh, later on, and could finish on an easy, on an easy way. When you, yeah, it's difficult to say easy, uh, because it was a very hard stage. But um, yeah, I can be happy, and I hope, really hope that it's uh, the same situation in the Alps then. What is the difference between now and last year except from you falling ill last year but I mean you came in the tour as a small team then uh, let's say the Robin Hood of of, of, of cycling uh, now you're one of the big guys. Yeah, last year was a very big disappointment for me personally but also for the whole team of course we really wanted to to do a good uh, race mm. in 2012 it was not possible anymore. This year we Yeah, directly had a great start and, and, and, and yeah, we could really enjoy being in the Tour now and uh, yeah, I think we are now on a, in a position within the peloton where everyone accepts us as one of the best sprinting teams. Respect, uh, that's very important. Eh? Respect and they, yeah, it's nice to see that happening, that uh, other teams uh, yeah, pay attention to us, that they make that they, they create their plans for the race uh, also depending on what we do or what we could do and um, yeah that's interesting and uh, a big achievement for us as team your sprints are based on scientific uh, uh, yes scientific things uh, you all sort it out uh, you know with scientists and and and how important is that do other teams do that too of course they do I mean we For example, our equipment—it's they will—they will, they test it in a in a wind tunnel. Uh, we analyze our SRM data, and it's just sport on the highest level. And you, you need to find uh, um, the yeah the, the small differences where you can improve, and in the end that makes the difference uh, between winning or losing. One thing, the last question—you know what the nicest stage is to win in the Tour de France? Eh? You have to wait a little bit. You have to wait pretty long, I heard. But uh, in the end, if you could make it there, that, that would be for me personally a dream that came comes true again. Another dream. Uh, yeah, but till Paris, it's a long way. And uh, it would be great to to just finish on the Champs-Élysées. We will see. Marcel, good luck. Thank you. Marcel. Okay. Tom Stamsnaar hier nog. Wam? Guillaume. You can see Sorry? Is hij er nog? Ja, we zijn er weer. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hij wordt meteen weer opgezocht ah. door, uh, door andere media. En dan ah. vooral internationale media. Dus Tom zal gewoon even met mij moeten praten. Ja. <laughs> zeg maar dat hij een beetje beter uh, moet uh, leren met het Nederlands. Zodat hij het einde in de Champs-Élysées dan in het Nederlands een interview kan doen. Ja, dat zou prachtig zijn. Ik I moet wel zeggen, ik moest, ik moest even terugdrinken aan Prins Klaus toen ik hem hoorde. Ja, Zo, hij verstaat alles. Dat is wel een schattig hoor. accent. Hij verstaat alles. Kijk, dus het is gewoon een kwestie van oh, tijd. dan de moet ik oppassen stap. wat ik zeg hier. Ja, dat is een beetje een is dat ik moet doen. Dank je wel, <laughs> Gio. Le vent d'ici fait voler tous nos oiseaux. Les champs d'ici font ce qu'ils peuvent. Ayo! De tweede keer vandaag de Tour-artiest Julien Clerg. En dit nummer heette This Melody. Het top 100 moment. Op nos.nl slash tour staat de Tour Top 100... een verzameling van de meest bijzondere momenten... uit de 99 voorgaande edities van de Ronde van Frankrijk. U kunt stemmen op uw favoriete fra uh, fragment. Velen doen dat ook en dat levert voorlopig een klassement op. Op nummer 3 staat een verschrikkelijk moment uit 1995... De coureur uit de Motorola-ploeg van Henny Kuiper was een van de zeven renners die met hoge snelheid onderuit gingen tijdens de afdaling van de Portet d'Aspet. Casatelli raakte ernstig gewond aan het hoofd, verloor veel bloed en werd in bewusteloze toestand per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Tarbes waar hij een half uur later overleed. Fabio Casartelli, daar ging het over. Tom Stamsnijder nog hier in de studio. Um, jij hebt van dichtbij meegemaakt... Uh, nou eigenlijk ja, Wouter Weiland hè, in, in de Giro. Jouw ploeggenoot die overleed. Um, kun je zeggen dat dat van jou een andere renner heeft gemaakt? Nou, Je weet, je weet als renner dat zoiets kan gebeuren. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, toen ik... Uh, toen ik klein was en uh, nog fan, ja, was ik al fan van wielrennen natuurlijk. En dan maak je dit ook mee, zeg maar. Dan telken ze elk jaar kijken ze een keer er terug op. Dus ja, het maakt je geen andere rennen, want je weet dat de kans is. Maar het is niet iets wat je hoopt ooit mee te maken. En uh, het is ook, uh, ja, liefst wil je er ook uh, niet dat het weer terugkomt. Maar mm -hmm. ja, ik bedoel, dat is wielrennen. Het is uh, steeds uh, gevaarlijke momenten, maar vaak is het, gaat het altijd goed. En, ja. en ja, dat het dit keer toen met Wouter uh, verkeerd ging, ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Is de angst bij jou groot? Nee, want ik, ik zag hoe het is ge gegaan. Mm -hmm. En uh, het was ook niet. Het was eigenlijk op het veiligste gedeelte van de afdaling dat het gebeurde. En uh, dus ja, dan weet je hoe het is, precies uh, tot stand is gekomen. Kijk, bij, uh, bij die Italiaan was het. af nou, uh, de Castelli was het gewoon dat hij in de bocht ging. En ja. dit was gewoon op een recht stuk. Dus, uh, en ja, hun hadden toen op het moment ook nog geen helmen dat eigenlijk onbegrijpelijk is. Ja, dat kun je niet meer voorstellen. Nee, nee het is uh, tegenwoordig, als je gaat trainen... dan uh, voel je al naakt als je hem, uh, als je hem niet op hebt. Ja, en, uh, ja dan... Is we, we doen er zoveel mogelijk aan om het veilig te maken. Maar sommige, sommige dingen kun je gewoon niet weggaan nemen. We gaan naar het volgende fragment. Een iets uh, gelukkiger, vrolijker fragment uit 2008. En terwijl iedereen vertrekt... is Brantanki nog met hele andere dingen bezig. Ben je klaar voor? Ja, ja. Je moet niet moeilijk doen voor je, je, je, je roept maar, hè. Hey. Je roept maar, hè. Bram, het gaat laten vallen. We ik wil niet veel het zeggen, het zeggen, maar ze zijn al even weg hoor. Oh, echt waar? Echt waar? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ik, zie, ik zie het wel in je rijden, dus, uh... Is dat? Echt waar? Is het aan? Ja, moest ook meteen lachen Tom. <laughs> ja, dat is natuurlijk echt de op het top Bram. Dus ja. uh, dat is geweldig. Kun je voorstellen dat iemand anders dit overkomt? Nee, niet zo snel. Nee, het nee, is gewoon echt Bram. <laughs> Goed, dan gaan we naar het uh, derde fragment. Uh, voorlopig op nummer 1 staat de Valpartij van Johnny Hogerland in 2011. Oh, oh wie valt daar nu? In de... oh, nee, is dat Oh nee, Het is toch niet Hogerland. Wat is daar nou God. weer gebeurd? Jongens, wat is hier gebeurd? Hogerland. Een auto. Nee, nee, dit geloof je toch niet. Fletcher Owner wordt hard gevallen. Wat een in die toestand. hacker? Dit is niet dit kan niet waar zijn. En de mannen moeten nu wachten. Wat is dit hier? Een officiële wagenrijd. Zo fletsen van de fiets af. Een en wagen van Hogerland mee. En Hogerland heel hard de hekken in. Jongens toch, jongens. Jongens toch, jongens. En voorlopig is hier dus het meeste opgestemd in de Tour Top 100 op de valpartij van Johnny Hogerland. Uh, nu gaan we naar jouw favoriete fragment, uh, Tom Stamsnijder. Jouw favoriete fragment van de afgelopen 99 edities. Nou ja, zeg maar. Het is vals plat. Ja, natuurlijk. Het eh... gaat zelfs nog een stukje naar beneden. Dit is het plaatsje waar ooit Stefan Rocks wegreed. Hij is ontketend hoor. Kijk wat er het is. Oh, Idioot! oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh, oh, oh Schandalig dit. Idioten. Ja, ja. Hij staat gewoon midden op de weg. Idioten. Kom op. Ik hoop het oh, moet je nou toch kijken om een foto te maken. Hij keek net naar beneden naar zijn versnelling. Hij gaat nog, hij gaat nog door. Een Italiaan die gaat winnen op Alpe d'Huez. Poppy was ooit de eerste. En nu Guerini in het shirt van Telekom. En dat maakt heel veel goed voor die ploeg. Mooie overwinning. Gemiddeld 32 8, 6, 8 over deze zware Alpe-etappe. Het was eigenlijk mooier zo. Weet u het nog? Wat was dit fragment, ja. Tom? Ja, dat is echt natuurlijk het uh, verschrikkelijkste wat een wielrenner overkomen kan. En ik denk dat elke wielrenner als hij in een wedstrijd zit, vooral in de grote ronde zoals zoveel ja, mensen zijn, ja, dat er iemand gewoon een foto maakt en dan niet op tijd weggaat. Weg want ze hebben geen idee wat voor snelheden uh, wij mee aankomen. Nee, maar zat je te kijken of niet? N weet je, weet ik, dat je weet weet het weet het nog? Dat weet ik niet meer. Maar, ja, het, het zo vaak komt. Volgens mij zat ik wel te kijken. Ja, want ja, op dat moment dan, ja, verwacht je niks meer dat, dat, dat, dat, dat zoiets fout kan gaan. Nee, heb je nog steeds wel eens, het, tenminste dat gevoel heb ik nog wel eens... van dit gaat een keer echt weer fout. Ja, laat zei Tony Maat het nog mooi van... ja, ze moeten echt oppassen dat het, uh, dit wordt keer, het gaat te gek. Ja. Want uh, ze, ze, ze realiseren niet wat er wat kan gebeuren. Van een hond tot mensen met een, een rolstoel... Ja. dan vergeet ze die rolstoel terug te trekken. Uh, ja, ja wij heen. zijn met zoveel snelheid... op een gegeven moment de eerste twintig zien het nog wel... maar de, de rest van de peloton zien het niet meer. Die, die vertrouwt gewoon op de renner voor hem. Tom Stamsnijder, ik vind het uh, hartstikke mooi dat je hier in de studio wilde zijn. Maar beloof Dag je dan gedaan. dat je er volgend jaar gewoon helemaal niet bent... omdat je dan in Frankrijk bent? Nee, ik ga er alles aan doen. Dat dacht ik al. En uh, nou ja, kijk lekker naar uh, Argo Shimano, jouw team. Hè? Dat zal ik doen. Komt er nog een overwinning aan? Ik hoop het. <laughs> Chance Lysée? Of wel, een andere Nederlandse <laughs> overwinning is ook goed. Ah, heel mooi. Dank je wel, Tom. Uh, Radio Tour gaat natuurlijk gewoon straks verder met Jurgen van den Berg...